Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteravond was het SBS verkiezingsdebat op tv. Het was de eerste keer dat Geert Wilders ook meedeed aan een debat tijdens deze campagne. Hij werd soms hard aangepakt door de andere deelnemers van CDA, VVD en GroenLinks PvdA. Zo zeiden ze dat ze niet met hem in een coalitie willen. Toen het ging over het afschaffen van het eigen risico in de zorg... ontstond er ook discussie. Wilders belooft het eigen risico af te schaffen... terwijl de andere partijen zeggen dat dat niet kan. Zo ook Timmermans van GroenLinks PvdA. De heer Wilders is de grootste gratis bierbrouwer ter wereld. Want hij laat zijn programma niet eens doorrekenen. Ik vind het leuk, hij leuk of niet? Hij laat, ah, ja, hij hij laat zijn bier. programma niet eens doorrekenen. Dus hij kan van alles beloven zonder dat hij er bewijs bij moet leven. Volgens de is het daarom niet duidelijk hoe Wilders dingen wil betalen. Wilders zei dat zijn concullega's veel tegen hem aan het aanschoppen waren... en dat zijn partij alleen maar groter wordt als zij hem uitsluiten. De schade die storm Benjamin heeft aangericht lijkt mee te vallen. Er waren vooral meldingen van omgevallen bomen en schade aan gevels of daken. Er raakte niemand gewond ondanks de windstoten van soms wel meer dan 100 kilometer per uur. Hackers hebben persoonsgegevens van duizenden Albert Heijn-medewerkers gestolen, meldt RTL Nieuws. Het gaat onder meer om kopieën van paspoorten. De hack was gericht tegen een franchise-nemer die 29 appies heeft. Een deel van de gestolen gegevens zou inmiddels op het darkweb staan. En Nederland schouwt op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili. Harry Lafrijze heeft ook de wereldtitel gepakt op het onderdeel Kerin. Hij zette in de finale zijn sprint al vroeg in en hield stand. Lafrijze, een maat te groot voor alles en iedereen. En Jeffrey Hoogland ook op het podium, want die wint de sprint van de Japaner. Lafrijze heeft zijn wereldtitel terug. Wat een fenomeen. Ja, het, het voelt wel heel goed. Ja, ik voel me ook echt explosief, ja. Ja, explosief dus. Het is voor Lafrijze van 28 zijn 18e wereldtitel in zijn carrière. Jeffrey Hoogland pakte het brons. Heb ik het weer nog voor je. Het gaat de komende uren steeds wat minder hard waaien. En daarmee laten we storm Benjamin achter ons. We krijgen een grijze dag met vooral in het noorden en oosten vanmorgen een paar buien. Later steeds vaker droog. En het wordt een graad of 12. ZFM Verkeersinformatie.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 a happier ending for the life of me I just don't understand Erin, maar het wilde niet komen, het wachtte op de dag. Ik wist dat ik het niet kon dwingen.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds vaker komen mensen in de financiële problemen doordat ze toeslagen moeten terugbetalen. Als mensen meer krijgen dan waar ze recht op hebben, moeten ze dat bedrag terugbetalen. Het afgelopen jaar gebeurde dat bijna 660.000 keer. Het aantal meldingen van huiselijk geweld neemt toe. Het landelijk netwerk Veilig Thuis kreeg in de eerste helft van dit jaar 66.000 meldingen. Dat zijn er 2000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het verkiezingsdebat van SBS6 hebben VVD, CDA en GroenLinks-PVDA nog eens duidelijk gemaakt... waarom ze niet meer willen samenwerken met PVV-leider Wilders. Die zei dat zijn drie opponenten tegen hem aanstonden te schoppen. Het weer geleidelijk neemt de wind af, verder zon en een enkele bui bij 12 graden. Dit is ZFM.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 no! no. Zfm. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl. Volgens zfm. mij zfm. is het een beetje een beetje Was uscita di colpo lì un'occhiata weg? sole, vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante Ik davvero, anche se vergeten. il sentimento che hai, solo un canto leggero, sto pensando a parole je niet vergeten. Ik wilde dispiacere deserto che lasciano dietro si trovano tamburetti che tanto riega l'amor un'emozione per sempre soldare ma nel mio mondo non ci sei solo tu io per te andrò andare ci sono mari e ci sono colline che voglio rivedere.